Vrijdag sluit ik hier in BNN Today de week af. Vanavond doe ik dat met politiek analist Siwert van Lienden en journalist Kamal Rijken. Jongens in Arnhem, daar hebben we het over. Jongens in Arnhem die zeggen dat ze Joden haten. Hoe groot is dat probleem? Daar hebben we het over. En ook nog wat gezelliger nieuws. Wat vinden de heren aan tafel hier van het songfestivallied van Anouk? Ja, niet zo moeilijk kijken Erik. Ik kijk niet moeilijk. Ik denk, waar komt dat nou? Maar het gaat over de Anouk. Daar gaan we het zo over hebben. Dat je kan meekijken via over. de webcam radio1.nl. En dan klik je op de webcam. Je kan natuurlijk meepraten op Twitter. Hashtag BNN Today of facebook.com slash /BNN, BNN Today. Dat is we. Zet een punt. punt achter de week. Gaan we denk ik even voetbal. Nee, we gaan niet naar het voetbal. Dat doen we zo meteen weer. Klaartje, Erik. Ja, ze zijn net 12 seconden begonnen. Zal ik het hebben? Ja, daarom. Nee, nee, nee, nee, sorry, Erik, laat ik dat niet doen. Nee, um, we gaan een jong kereltje draaien. Jong kereltje van 19. Ja, hij was 17 toen we voor het eerst van gingen horen. En nu is hij inmiddels 19 en hij reist de hele wereld over. Ik had hem anderhalve week geleden te gast in mijn programma Dead Scifer op 3FM. In zijn eentje met een gitaar. Ik denk dat ik. Dat denk, ik denk dit weekend dat je nu weet Ja, precies. Dat zou heel goed kunnen. Dit weekend uh, stond hij in, in Utrecht te spelen en vloog vervolgens meteen door naar South by Southwest in, uh, in Austin, Texas. Om daar ook in te spelen. Hij reist de wereld over. En het is echt. Ik heb zijn schema gezien. En daar krijg ik het echt benauwd van. Als je ziet dat hij gewoon de ene dag in Italië, dan naar Duitsland, dan Engeland. Denemarken, Amerika, Canada. Weet je, en dat gaat maar door tot het einde van het jaar. Want het staat helemaal dicht geboekt voor deze Jake. Bug. Yeah, en hij is yeah. pas 19 jaar. Maar super relaxed. Een echte Engelsman. Die maakt je de, de, de spreekwoordelijke cockney niet, pist niet lauw. Um, <laughs> want hij gaat zitten en hij doet fantastische best. Dit is de nieuwe single die heet Taste It. Dat tasted: Jake Bug. goodbye but I've never felt more alive I can taste it In my mouth it's just so bittersweet It's right there in Inderdaad, op uh, Into the Wild Things Are. Where the Wild Things, are. The wild things are in, in Tivoli, Utrecht. Ja, ze ja, dus hebben het in Tivoli Utrecht te zien en te horen geweest. Jake Bug en Taste It. Inmiddels denk ik zo'n drie minuten gespeeld. Pek Zwolle Rode Jesse Ragnar. Laat het uh, voortgemak daar maar op houden. 2-2 stand in Zwolle. De tweede helft is aan het begin hoekschop van uh, Zwolle. Vanaf de rechterkant en Oof. afdiet oh. bij de tweede paal komt in. Maar ik denk dat hij... De topscorer van Peck Zwolle nog altijd, Afditsch. Dat hij niet helemaal goed uitkomt met zijn stappen. Want hij werkt de bal wat onbeholpen eigenlijk naast. Terwijl hij toch vlak bij het doel staat bij de verre paal. De hoekschop wordt getrapt door Van Hintem. De linkerverdediger aan de rechterkant. En afdiets en topscorer de topscorer Hij heeft er al zeven in liggen. Kreeg een kans om te koppen in de eerste helft. Was een behoorlijke kans in de slotfase van het eerste bedrijf. Maar hij liet die kansen liggen. Speelt de laatste weken toch net wat minder dan naast het duel tegen Feyenoord. Waarin hij twee keer scoorde. Mooie beweging nu aan de zijkant bij Peck aan de linkerkant. Maar de bal komt uiteindelijk wel terecht in de handschoenen van Matthäus Proes. Die er bij de beide doelpunten van Pek Zwolle niet goed uitzag. Is ook reservekeeper zoals ik al eerder zei. Maar de eerste keeper, Courto, is er vanwege een rugblessure niet bij. Ook bij Pek wel trouwens de nodige afwezigen. Met Aschenten in de arena uitgevallen laatst. Arne Slot de spelmaker. En Jasper Drost is ziek. Valpoort aan de rechterkant voor Zwolle. Krijgt op een meter of twintig van de hoekvlag... Op de helft van Rode JC al een stuk dus een ingooi, laat hij over. alleen van zijn ploeggenoten van Polen ingegooid in de richting van dat En Valpoort weer zou het duel moeten opzoeken met Tamata. Dat doet hij ook, hij is de linksback van Rode JC. En die zit er inderdaad ook tussen. Het is 2-2 na dikke 50 minuten voetballen in Zwolle bij Peck tegen Roda. Luc, het onderwerp van vandaag. Nou, nieuws van de dag. Eerst laten we beginnen met de persconferentie van de Minpres. Mark Rutte, hemzelf, die gaat zo semi-live praten. Het is aan de vice-minister-president. Damn! weer. Goedemiddag. Ja, hoi. Vandaag is het uh, formele overleg begonnen tussen de sociale partners. Ach, saai! Hé, hey, uh, hey. ach, ik kreeg net een smsje. Ik, ik moet weg. Uh, van mij hoeft je ja, niet weg. Ja, nee, ja, nee ja, nou, ja. Druk, druk, druk, hè. Ja, gas nog aan. Kast in brand geslogen. Hé, hey, uh, groetje hè, later. Uh, ja, doei. Oké. Okay. Zoe, je moet er niet aan denken hè, om daar een half uur bij te zitten. Goed, iets heel anders dan. Johan Derksen uh, wil Fred even niet meer zien. Nee, wacht even hoor. Uh, Johan Derksen wil Fred even niet meer zien. Gisteren kregen ze een fitty Jezus. op televisie. Wij zijn zo ontevreden over jouw houding. Er komen geen VI-redacteur en die wensen niet meer in een programma met jou op te treden. Oké. Okay. Ja, flinke strijd tijdens het programma VI. Die ruzie die ging over... Met, eh, dus je snapt dat de gemoederen hoog opliepen. Dat is erg uh, professioneel dan ja, vast. Dat is heel professioneel, want ja. die zeggen... Blijf ons niet door die uh, snelle vogel verloren. Jongens, zet jongens, jongens, ik jongens, zet jongens. niemand verloren, ik kom alleen maar met feiten. Jongen. Jongens, nee, jo je wilt scoren. Jongens, jongens, relax nou toch even. Zo, er, zo erg kan het toch niet zijn? Zeg Zij dat toch uit. Je weet ik helemaal nergens van. Sorry hoor, ik heb gisteren gekeken in dit programma... en ik heb toch echt gezien dat die discussie over... het oh, helemaal niet zo erg was als uh, het lijkt. Ik bedoel, probeer jullie gewoon op een journalistieke manier bij elkaar te brengen. Brengen? Ja. Alsof je het wagen je noemt het ook nog journalistiek. Ja. Het is lachwekkend. Wat, wat is dit nou weer? Doe eens even normaal, man. Ik zit hier gewoon in mijn vrijheid, uit een beetje te bemiddelen en dan krijg ik dit. Ik vind het echt mega oprofessioneel. Op nee, ik vind jou onprofessioneel. professioneel. Je hebt dat <laughs> alles. Je wil scoren ik, ten koste van anderen. Ik wil helemaal niet scoren ten sco Wat zit je nou te lullen, man? Ik probeer nu te helpen. Mediator is mijn middel. Neem. Dit programma heet VI. Nee, dit programma heet BNN Today. Ha, nou jij weet. In ieder geval als VI willen we niks meer met jou te maken hebben. Dat maakt me niks uit, want ik sprak jou toch al nooit Jesus, damn it. Zet er maar een punt achter Willemijn. Kom op. Je zet je uh, eigen collega's voor lul neer. Ik zet Willemijn helemaal niet voor lul, want ik. kan ze veel, zelf veel beter dan ik. Kom on, ga weg man. Nee. Jawel, nou, dan ga ik weg later. Ik wens je veel succes. Ja, ik, pak je nog eens een fiets ook jongen. Ja, we zullen zien. Ja nee, joh, wat joh. <laughs> joh. Uh, Kom maar, jij hebt het gezien, deze fijne fitty. Ja, ik zou bijna zeggen om um half drie uh, na school bij de slagboom, slaan we elkaar ja, in elkaar. En het is uh, ja, nou, god, uh, ik heb het gezien. Het gaat over Herenveen en het is, het is nogal een kwestie, maar het gaat voor natuurlijk even nou, vooral over Genee uh, en om Daar gaat even het Om even niet te veel in detail te treden over Herenveen. Uh, je ziet dus heel duidelijk dat uh, ja, dit, dit is dus uh, wat je kan krijgen als je een tv-programma vet sponsort. Uh, ja. een gesponsorde televisie heeft zijn voordelen, namelijk het kost de belastingbetaler uh, geen geld. Maar uh, in dit geval uh, is het wie betaalt, die bepaalt. En uh, ik denk dat dat uh, wellicht ook de beweegreden kan zijn geweest van Johan Derksen. Hoewel ik ook denk dat het gaat om een staaltje psychologie van de ja, koude grond. In welke Daarmee... zin psychologie? Of ja? gewoon een stunt? Een uh, nou, nee, Nee, nee. Niet. Ik, de ik denk ook echt dat het ego van uh, Johan Derksen ook een beetje... Uh, ja. Ja. Maar ja, dat en het eerste Opspelen. wat je zegt, de naam VI wordt bezoedeld en hij, ja. dat, dat pikt hij niet, want dat is zijn broodwinning. Ja, zo'n beetje wel. Uh, ik kan me voorstellen dat uh, in het programma VI hij ineens kritische vragen krijgt over zijn journalisten. Ja, dat is natuurlijk niet zo leuk. Nee. Ja, maar zo werkt het soms wel. Het zit En het is getting such a the time. As always. Ja, ja en uh, of nee, RTL zei: ik zag net een stukje van uh, Glaf van Boulevard. Um, dat um, het probleem is dat, dat Jan Derksen ziet Wilfred Gené als een presentator, niet als een journalist. Dus hij moet gewoon zijn rondje dicht houden. Tot al ja. om neer. Nou ja, ja wat, wat, wat, wat, volgens mij klopt het wel wat Kamal ook zegt. Dat, dat, dat, uh, er hebben twee journalisten heel lang op een dossier gezeten. Ja. En dan doet Wilfried Gené één belletje met Veen. En die, die weerlegt dat dan op zijn manier. Ja, en dat, vindt, uh, dat vond hij niet leuk, Johan Derksem. Dat, dat is gewoon een beetje het is wel zielig dat eigenlijk zo'n zo programma als VI. Zo'n Hans Kaai junior. Die laat zich soort van elke week misbruiken. Dan heb je dan die andere oud-voetballer. Dan heb je Wilfred Gené, die als een soort van kleine schooljongen zichzelf laat afblaffen en alleen maar probeert terug te keffen. Wat niet erg lukt. En een ja. lach een beetje van de grijpje. Ik verlieten er mee. vast ja. heel veel geld mee, maar je Best moet zelf wel kunnen hoor. In, Best de, in de seller, de he? van hem. Ja, hoe, hoe, hoeveel voetbalprogramma's hebben we? Dat hoeveel boek. Er ja, ja, ja, ja. ja. zitten al 100.000 zitten ze al over. geloof ik in, de, in, de, in, de, in de drie weken al bij de zesde druk aangeland. Ja, maar ja, ja, ja. ja, ja. dit soort strijd is ook wel echt de kracht van het programma, natuurlijk. Zonder ja. die strijd was het best een saai voetbalprogramma, eigenlijk. Wat soms ook nog eens een keertje boek. gaat over, over, over dingen die niks Maar je ik eens wat tegen zeggen? Ik vind het een saai voetbalprogramma. Ja. ja, want het gaat namelijk voor mij nooit over voetbal. Het gaat namelijk alleen maar over die lulhandelsen die er aan tafel zitten. Ja, maar ik vind dat mooi. En ik wil wel iets over voetbal horen. Soms is het thuis met je strijd. Is het is, het is uh, inderdaad het, het, het is een hoop gelul over voetbal. Een uur lang of anderhalf uur duurt het tegenwoordig alweer. Hè? Ja. Alleen het is, het is ook wel weer mooi, want heel veel mensen die stemmen in voor die, der, die stemmen af op die Derkse. Heel veel, ik, ik weet heel, zeker, heel veel mensen in Derkse geweldig. En hij ja. heeft ja. toch ook zijn solo uh, tournee, zo'n programma. Wordt wat daar een beetje naar gekeken, weet iemand dat? Ja, dat weet wel? ik niet. Weet ze niet. Overigens zitten ze, ze nu gewoon nee, weer gezellig met elkaar ja. aan tafel, ja. Ja. En uh, geniërs, of nee, uh, Derkse zijn nog vanavond. Dat vond ik wel leuk. Van ja. Ik laat me echt niet wegjagen. Dit is mijn beste snabbel ooit. We kijken het even. Okay. <laughs> Dat is dan wel weer mooi. Uh, gaan we gaan maar weer kijken dus. Vanavond in herhaling. Uh, ik, uh, ik heb het programma al jaren niet gezien. Moet ik bekennen. Maar nu begin je weer. Nou, maar nu, uh, ja. De strijd is weer opgeleid. Dus ja, waarom niet? Uh, wij hebben tenminste echt voetbal hier aan tafel. Ik kan het zeggen. Dat zou Ragnar ervan vinden. Ja. Ragnar! Nou, ik weet wel dat de paniek overigens nog steeds 2-2 behoorlijk was. Want uh, ik zal ze geen namen noemen. Er zijn verschillende mensen hier van VI. Maar die waren ja. toch wel heel erg druk met deze kwestie, kan ik okay. je zeggen. En uh, nou ja, goed. Het, uh, <laughs> ze waren er druk bij. Laat ik het daar maar op houden. Je moet je eigen collega's ook niet uh, in problemen brengen, <laughs> lijkt me. Het is 2-2. Uh, mm -hmm. En het is uh, ja, een wedstrijd die twee kanten uit kan gaan. Peck Zwolle krijgt nu een paar meter... Uh, wat is het? Nee, oh, Roda mag gaan, uh, gaan trappen. Waarom ook niet? Een paar meter voor de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Moet Tamata zijn die deze bal voor zijn rekening neemt. Hij is het ook naar de Moesje. Nog eigenlijk niet zoveel van gezien. In de as van het veld. De huurling uit Engeland, oudspeller van NEC. Flederes pakt op. Malkia aan de linkerkant. Punt strafschopgebied. Tamata is uh, doorgelopen en daar zit Van Polen er dan tussen... Als Roda de voorzet wil geven vanaf de achterlijn. Wel een ingooi voor Mark-Jan En uh, hij uh, moet die bal dan ja, misschien wel zo in de buurt van het strafstopgebied uh, gaan krijgen. Ik weet eigenlijk niet of hij iemand is die heel ver kan gooien. Ik denk dat dat wel meevalt. Hij houdt het ook bij een uh, korte ingooi richting Malki Op de achterlijn de voorzet. Daar is Diederik Boer gehinderd door een van zijn eigen verdedigers. Door Lachman denk ik. En dan kan Zwolle alsnog uh, weg in de as uh, van het veld. Ruimte voor Wiljan Pluin. Moktar. Gaat het gat in. De ruimte ontstaat bij Klies. Er strafschopgebied aan de linkerkant. De bal is net te hard, de paas. En dus komt Prus op tijd zijn doel uit. En zo blijft het 2-2. We zitten in minuut 58 in Zwolle. Leuk. Ja, um, veel ophef over de uitspraken van een paar Turkse jongeren... in het NTR-programma Onbevoegd Gezag, zeiden ze daar het volgende. Aan de ene kant wat Hitler met de Joden heeft gedaan... zeg maar, ben ik wel mee tevreden. Moet ja? ik eerlijk zeggen. Ben je tevreden ik ook eigenlijk. Ja? Eerlijk gezegd ja. ben ik daar... Wat uh, Hitler zei ooit. Uh, hij had gezegd. Ooit een dag gaat komen. dat jullie mij gelijk gaan geven dat ik al die Joden heb vermoord. Ja, en die dag gaat komen. Heftige uitspraken. En minister Ascher vindt het dan ook schokkend en verwerpelijk. als Turkse jongeren de Holocaust goedkeuren en aangeven dat ze Joden haten. Ik ben echt geschrokken van jou. Het jullie dat gewoon begrip? Dat Hitler gewoon onschuldige mensen ter plekke doodgeschoten heeft. Ah, als het joden zijn, ja. Okay. Ja, als joden zijn. Ja, maar je weet toch niet of ze als schuldig zijn? Nee, Hitler zei heel duidelijk dat ze gewoon niet pasten bij Aarische ras. Dus dat was eigenlijk hun schuld, was omdat ze niet behoren tot Arische oh, maar waarom ras. Maar zou het zomaar Hitler joden hadden dan heeft had, uh, vast wel een reden voor. Ja. natuurlijk. Hij gaat niet zomaar Jood worden. Als je stuurde een brief naar de Eerste Kamer... en daarin schrijft hij dat het onacceptabel is als solidariteit... en een sterke identificatie met moslims elders in de wereld leiden... tot openlijke vijandigheden tegen andere groepen. Kamal, je bent zelf half Turk en je bent opgegroeid in Arnhem. Je zag deze beelden en je dacht... Ja, een beetje jammer. beetje jammer. <laughs> en nou, nee, dat is een beetje flauw wat ik nu zeg. Ik, ik was best wel geschokt en teleurgesteld. Een beetje boos was ik er ook over... Ook omdat ik herkende het een beetje. Uh, ik ben het vaker in de Turkse gemeenschap wel eens tegengekomen dat vooral jonge mensen uh, het conflict in het Midden-Oosten uh, ja, verwarren met uh, Joodse Nederlanders. en dus heel, met heel veel antisemitisme aankomen zetten. Dat hoor je net in het laatste zinnetje. Hè? Dat was typisch. Dat, de, dat laatste zinnetje, zei die jongen toch: hij zal toch een reden gehad hebben om dat te doen. Je gaat toch niet zomaar een Jood doden? Ja. Dat zegt hij omdat hij dus duidelijk in zijn beleving van het van het Joodse conflict dat is het conflict van nu een reden heeft om dat zo te denken. Ja, en dat is echt een probleem. En ja. Dat zie je niet alleen bij Turkse jongeren en bij Turkse Nederlanders. Laat ik dat even vooropstellen. Dat zie je bij heel veel niet-Joden dat ze het conflict uit het Midden-Oosten tussen Israël en Palestijnen, uh, ja, totaal een op uh, een op opleggen van op de, op de een Joden, de Joodse Nederlanders. Ja. Ja. Nou ja, dat las je inderdaad ook uh, Marokkaanse jongens in, uh, in Amsterdam die zeiden: ja, hey, luister, als als een Jood jouw kind vermoordt, dan wil je dat wil je die Jood toch vermoorden? Doelend op... Uh, Wat uh, er daar uh, geboren Ja, Palestijnse baby's. Op de ja. die Palestijnse baby's zijn. dat is zo bizar, hè? Dus dat, dat gewoon Israëliërs gewoon standaard als Jood worden gegeven. Ja, maar dus, moeten we dan niet ook een beetje aan ons historisch onderwijs... Uh, ja, maar, wil gaat, gaat, het, wil dat, ik het zo is... meteen ja, over hebben? Want ik wil eerst even naar, naar een beetje het nieuws van, van deze week. Want het is natuurlijk alweer... Uh, nou ja, dit is natuurlijk, het speelt heel over een aantal weken. Hm. Het nieuws van deze week, het ging namelijk nog een stapje verder, dat hele verhaal. Wat er daarna gebeurde, namelijk die man die die jongens interviewde. Die, hoe heet die, die? Die Sahin, die jongerenwerker, mm -hmm. die Turk. Um, die, ja, die is een soort, eigenlijk een soort bezig met een holocaustvoorlichting in die uitzending. Uh, die wordt vervolgens door Turken op straat bedreigd. Met de dood bedreigd. Um, um, ja, dus eigenlijk je kan zeggen, daar gaat het antisemitisme weer een stap verder. Er wordt nu echt iemand fysiek bedreigd. Vervolgens heeft de gemeente Arnhem gezegd... joh, misschien moet je hem onderduiken met je gezin. Dat <coughs> heeft hij ook gedaan. Ja, maar dat heeft er niet zo heel veel met antisemitisme te maken in zoverre. Dat heeft ermee te maken dat deze man iets binnen de, de Turkse gemeenschap in Arnhem heeft blootgelegd. Ja. Wat ze liever niet willen. Nou ja, ik weet dat er, dat er in het verleden ook, ook Turkse, Turkse voor... journalisten zijn geweest... die hebben geprobeerd de Grijze Wolf aan de kaak te stellen... die, die ook moesten rennen. Weet ja. je, dat is... ja. Ja. Hij, hij werd ook uitgescholden voor jodenverdediger. Ja, dus nou ja, in die, die zin is dat natuurlijk dan ook weer een soort van antisemitisme. Ja. Nou ja, ik, ik heb ook een, uh, een opiniestuk erover geschreven voor de Post Online... Uh, waarin ik ook heel duidelijk zeg, uh, ook vanwege mijn Turkse achtergrond... Uh, integratie is belangrijk, je, het is goed dat je diploma's haalt... het is goed dat, jullie hard, dat iedereen hard werkt, dat iedereen meedoet... maar het is ook goed dat je Nederlandse waarden zoals democratie, vrij debat, uh, zelfkritiek, dat Historisch je dat ook besef, kan omarmen. Ja, ja. En ja, helaas ontbreekt het her en der daar nog aan. Ik wil nog wel even toevoegen dat niet alle Turken in Nederland zo denken. En dan uh, uh, krijg de laatste tijd een beetje het idee dat mensen denken... oh, al die Turken zijn een stelletje antisemieten. Dat zijn we niet. <laughs> Punt. Nee, ja. Ja, nee, het is goed dat je het zegt. Ja, ik, in mijn het... oor klinkt als een voltrekt overbodige opmerking, maar nou, ik wil maar... het toch even het is natuurlijk wel zo dat, dat laat me zeggen, op deze manier het schisma tussen, uh, uh, laat me zeggen, Arabisch voelende uh, volkeren en anderen wel steeds, wel steeds groter wordt steeds ja. scherper wordt en steeds vervelender ja. wordt. Ja, ja Wat moet zijn, daar dan aan de gebeuren? Turken zijn weliswaar geen Arabieren, maar, nee, dat dat weet klopt, ik maar... de, de tegenstrijden. Of de, de, de, de Clash of Civilizations, zoals het wel eens is genoemd tussen ja. de christelijke wereld en de moslimwereld. Uh, ja, die komt hier in het klein weer mm. een klein mm. beetje terug. Maar Hoe zie jij dat verhaal dat nu, dus die, die, die man die dit door zijn programma, of in ieder geval hij uh, was in beeld, vervolgens wordt hij dus weer bedreigd? Uh, wordt dan, nou ja, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, dat is ook een sociaal proces hè. Uh, je moet niet vergeten, die man die gaat jarenlang met die kinderen om. Die kinderen die, zijn, uh, die pubers die zijn op tv gekomen met deze heftige opmerkingen. Ik weet niet wat voor afspraken er zijn gemaakt tussen ja. de journalisten enerzijds, de ouders en de begeleider. Uh, Ikzelf, als ik met jongeren werk van onder de 18, dan vraag ik altijd om ouders of school om toestemming. Of ze in mijn stukken komen of niet. En ik weet dus niet of dat is gebeurd. Dat dus is, dat ook is, de, dat is de, de, de kritiek van sommige Turkse ouders. Hè? Dat dat zijn, het zijn minderjarigen nou, en hij zou ze niet hebben De vraag is dus, die je kan stellen, uh, is het niet gewoon wij tegen, tegen hem? In plaats van, uh, he, het, het, misschien speelt er ook een sociaal component... maar staat als dus een paal boven water... antisemitisme in Nederland kan gewoon niet. En dat moet je omarmen en accepteren. En, ligt, en, ligt, en daar ligt een schone taak echt voor het onderwijs. En daar ja, ben maar ik dat echt van was overtuigd. dus een beetje, uh, vond ik in zekere zin, toch het probleem. Is dat, je, dat was ook het pijnlijk van dat fragment, dat voorlichting niet helpt. Jongeren wisten ja. wel wat er gebeurde. Ze wisten exact wat Wist, er gebeurd ja, was. Ze wisten eigenlijk. wie die was, welke context het gebeurde. Misschien verwarren ze zeg maar een aantal uh, uh, touwtjes die met elkaar verknopt worden, waar ze niet verknoopt zouden moeten worden. Maar ik heb dus het idee niet heel erg dat uh, uh, hen zeggen... nee, ja, Hitler had eigenlijk heel weinig reden om uh, Joden in een kamp te stoppen. Dat dat je, veel gaat helpen. Jij zegt, die, die, oh, ze hebben dat echt wel geleerd over de Tweede Wereldoorlog en Hitler... want ze weten er alles van over te vertellen. Maar het, dat, dat ja. maakt dus niet zoveel en, uit. En, ja, ja, dat, als je dat... Vraag ik me af. Ik, dat vraag ik me ook uh, af. Want, je, want je, kunt nog, je kunt een historisch verhaaltje krijgen... maar je moet het ook nog in een context Kijk, kunnen plaatsen. Anne Frank, ik. Anne Frank hoort bij het curriculum van groep 8. Ja. Deze jongens zijn in groep 8 nog allemaal in het gereel die worden ja die krijgen heel veel Anne Frank mee iedereen heeft het in groep 8 gehad maar op de middelbare school, de lessen over de Tweede Wereldoorlog, die zijn zo miniem. Het en het maatschappijleer het is zo. Ja, ja, ja. En het wordt overgeslagen zelfs. Het ja, maatschappijleer is ook zo. Uit, om, maar uit angst ja. om te geven lessen over de Holocaust. Nou, dat hoeft niet per se. Het is ook zo dat in, in de afgelopen 10, 15 jaar zijn vakken als geschiedenis en maatschappijleer. waar vroeger heel erg veel nadruk op lag. Er zijn uh, praktisch wegbezuinigingen. Als je kijkt naar de Sito Toets bijvoorbeeld: hè, de Sito Toets van mijn zoon. toen die twee jaar geleden ja, ja. in groep 8 de deed was uh, uh, taal en rekenen was belangrijk. En de andere dus zaakvakken, aardrijkskunde en geschiedenis... wat voor mij buitengewoon belangrijke vakken zijn... die tellen niet eens mee. Voor maar je de, je zegt, de lessen over de Tweede Wereldoorlog... worden die wegbezuinigd? Dat, dat zeg jij? Uh, nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat het minder wordt. En dat is een slechte ja. ontwikkeling. Maar los van de Tweede Wereldoorlog... en dat is ook iets wat ik betoog in mijn column toch maar weer... Is dat uh, uh, het zou goed zijn als we een curriculum voor jongeren op zouden zetten waarin we minderheden leren kennen? Volkomen mee eens. Uh, die jongeren hebben nog nooit een Joodse, zijn nog nooit in school geweest. Ze nee. zijn nog nooit in een synagoge maar de, geweest. Maar neem even dit, dit probleem, dit in deze buurt in Arnhem. Wat wil ja. je met die Turkse jongeren in een bus ergens Joden gaan bekijken? <laughs> nee, en dan wordt het een soort van Joden-safari. <laughs> nou ja, dat is wel ja, nou, een safari-parkje dan. Laten we dat nou niet doen. Nee, nee, nee, nee maar een serieus antwoord geven. Um, uh, het zou goed zijn als uh, middelbare scholen beginnen met programma's, of dat daar ruimte voor wordt gemaakt, ook vanuit de Rijksoverheid. Uh, om uh, het adagium onbekend maakt onbe minst slechte. Door maar hoe? Te ze een door sorry, door bijvoorbeeld te zeggen. wij gaan op excursie naar Buitenveldert... waar heel veel Joodse uh, Nederlanders wonen. En waar we gewoon kunnen uh, spreken, horen, proeven, ruiken, zien. Dat maar dit ook dit gewoon is, mensen dit zijn. Dit zoals is jij, een Joden safari. Dit is met de bus naar Buitenveldert en dan kijk, kijk, daar loopt er een. Nee, nee, nee, daar nee, nee. Dan moet natuurlijk een voorlichting worden gegeven. Safari is als je ergens naar gaat kijken. Uh, in nou, dit weet geval heb, niet, ik het over, je... heb ik het over ontmoeten. Turken uit een achterstandsbuurt naar een prachtig groene wijk. Nee, dus nee, nee, ja, nee, heel... dan, dan, dan, dan kijk je, laat maar zeggen, te veel. Vind ik me ook met één oog naar, naar terug naar die, tweede, naar die Tweede Wereldoorlog. Terwijl ik vind, dit is een vorm van modern antisemitisme. Ja. wat niet ja. zozeer geworteld is in die Tweede Wereldoorlog. als wel te maken heeft met een modern conflict wat speelt. Waar, waar, waar, dat, waar dat, ges, dat enorme voorval uit de geschiedenis aangehaakt wordt. Dus ik denk dat je het ook anders wel moet bekijken. De oplossing weet ik daar niet precies voor. Maar ik vind wel, ik ben het ook volkomen met jou eens. Dat dat je, uh, op de lagere school, binnen, binnen uh, uh, het, het curriculum, zoals jij het dan noemt... Van, en de belevingswereld, dat je, dat je al die poten al moet leren kennen. Op welke manier? dat Niet in de vorm van een safari, denk ik. Maar, ja, maar uh, nou is het woord safari ja, nee, uh, ja, Dat heb ik er dus ja. zelf ook nog geïntroduceerd. Sorry, Kamal. Sorry, maar uh, ik wil nog iets over zeggen. Uh, wat ik bedoel is, het is maar één van de middelen. Je kan ook voorlichting geven op scholen. Uh, natuurlijk maar hoort gebeurt. de Tweede Wereldoorlog Dat, gebeurt. dat, dat de... gebeurt niet voldoende. Er wordt geen voorlichting gegeven over wie zijn nou Joodse Nederlanders. Is er, heb, je, heb je daar ooit een les over gezien op school? Dus jij zegt op elke school standaard een, een, een Jood voor de klas. Ik las een mooi verhaal, een, een Joodse jongen. Die, die vertelt over de Tweede Wereldoorlog. vertelt over dat die, En pas in les drie zegt hij, ik ben zelf Joods. Dat dan zou, ze allemaal, dat, dat zou cool. kunnen, dat kan, kan een mogelijkheid zijn. Maar het gaat het ook <coughs> gewoon om het steunen. Volgens mij een van de grootste problemen is dat... We hebben christelijke scholen die gaan heel vaak naar een synagoge of ja, naar een moskee. Ja, die doen het wel. Eh, openbare scholen niet, want ja. die zeggen nou, we zijn helemaal niet godsdienstig. En ik kwam bijvoorbeeld laatst een, een leraar tegen op een school in Amersfoort. Uh, die was ook, heeft vroeger bij de ChristenUnie gewerkt. Die had dit soort leerlingen, wilde er mee naar Auschwitz om het gewoon te laten zien. Kreeg geen enkele steun van de school. Moest ja. het allemaal zelf betalen, zelf potjes bij elkaar ja. schrapen. Om leerlingen mee te nemen naar Auschwitz. Nou, ja. ik denk dat dat soort voorbeelden wel aangeven. Dat er wel ietsje meer aandacht ja. mag. Ik denk wel. En, uh, en ja, die jongens die dit, dit, want er wordt nu gekeken... Of ze strafrechtelijk kunnen worden aangepakt, of dat het ja, überhaupt strafbaar is wat ze gezegd hebben. Is dat ook handig? En jij zegt dat het niet kan? Nee, la, ja, ik, ik ken in ieder geval zelf uh, vanuit recht geen zaak van antisemitisme bij een minderjarige. Het kan misschien wel, maar ik weet niet of het wenselijk is om te ja, doen. Ik denk dat, want dan ga je ja. het dus meteen in de, hoek, in de hoek van het strafrecht trekken. En dan dat, dat zorgt voor een aantal van dit soort gastjes er alleen maar voor dat ze het nog harder gaan, zullen gaan gillen. Ja, in ieder geval, justitie onderzoekt, gaat om in ieder geval onderzoeken of die opmerkingen strafbaar zijn. Um, als je gaat nog met die, uh, met die jongerenwerker praten ook, uh, er zijn een aantal dingen die wel naar boven zijn gekomen. Er komen antidiscriminatielespakketten op scholen. In Arnhem in ieder geval heeft de burgemeester daar uh, verklaard. En er zijn allerlei Joodse organisaties die een onderzoek willen... Uh, naar de, een nationaal onderzoek naar de antisemitische gevoelens van jongeren. Ik wil nog even één ding erover kwijt. Uh, kijk, deze week was er een brief van Asher aan de Kamer... Ja. waarin hij het ook veroordeelt. Maar ik hoop ook echt dat er gewoon nu eens een keer beleid komt. En dat er gewoon eens een keer een visie wordt ontwikkeld op dit soort problemen. Dit ja, maar, soort maar ik zeg dat, dat schisma wordt steeds groter, dus ja. dat zal wel moeten. We gaan naar het voetbal. Want daar is het allemaal koek en ei, hè, Ragnar? Niks Ragnar? Ja, schisma. zeker, zeker. 2-2 ook. En de scheidsrechter vanavond is Koeland. Bas Nijhuis had een paar ja. minuten terug. Guus Hupperts toch ja, een tik op de nemen. benen van Mokhtar. Hij was veel te laat Huppers geel mogen geven. Dat verzuimde Brahmaer of Nijhuis. En uh, ja, dat is typisch. 2-2, een leuke fase weer. Ik vond het begin van de tweede helft wat moeizaam. de ploegen wisten wel wat de tegenstander van plan was. Het nodige balverlies, weinig combinaties, maar... Terwijl overigens de doelman van Zwolle, die Diederik Boer, de bal in zijn voeten heeft. Het gaat inmiddels weer op en neer. En met name Roda kreeg een dikke kans. Een paar minuten terug via topscorer Malky. Die er inmiddels alweer 13 in heeft liggen. Na een hakbal van notabene Frank de Moesje Inspeelpaas van Fleder is inmiddels gewisseld. Ging daaraan vooraf. Malky vrijgespeeld. Maar in plaats van hard te schieten... Vanaf de zijkant gaf hij af naar Niemandsland. Dat was niet handig. Nu is het Moktar voor de thuisploeg. Voorzet vanaf de rechterkant heen over Afdic. De lange spits uit Zweden van Zwolle. Dan loopt de bal helemaal door tot aan de rechterkant van het veld opgepakt bij Roda door Montaigne, verder gespeeld door De Loge overgenomen door Bonaventia op het middenveld en zo houdt Roda wel de bal met De Moesje en uh, vervolgens uh, weer De Loge. op de middenlijn, bal naar de as van het veld, achterin komt Hupperts een grote kans voor Hupperts en die schiet die bal dan toch zeer matig in, begonnen aan de rechterkant sinds de wissel van Flederes op uh, links. En dat blijkt niet zo'n prettige plek te zijn voor Guus Hupperts. Want hij schiet de bal toch in vrijstaande positie. Meters naast. Wel een meter of vijf. En dat was onnodig. Als we inmiddels de 71ste minuut zijn ingegaan. Met Valpoort nu weer. Aan de andere kant van het veld voor Zwolle. Dat u wel met Tamata's. Een vaste tegenstander. De bal nu heen over afdiet. Ja dat is een beetje het probleem van Valpoort. Hij zorgt regelmatig de huurling van Herenveen voor dreiging. Met voorzetten vanaf de flank, maar die zijn zelden of nooit op maat. En misschien is dat wel weer de reden, maar ik weet dat dat cynisch klinkt. Dat hij in Zwolle speelt en niet in Heerenveen of laat staan in Amsterdam. Het is 2-2. Nog een leuke 20 minuten, zo hopen wij, in het IJssel-Delta voetbalstadion van Pek. Radio 1.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 Vicepremier Asjer vindt dat Turkije zich niet moet bemoeien met het Nederlandse pleegzorgbeleid. De zaak draait om de negenjarige Yunus, die door jeugdzorg bij een lesbisch stel is ondergebracht. Tegen de zin van zijn moeder. Volgens een Turkse parlementaire commissie hebben de Turken het recht zich met de pleegzorg in Nederland te bemoeien. De hypotheekrente die daalt licht in Nederland. Banken verlagen hun tarieven met enkele tienden van procenten. Ze kunnen goedkoper geld lenen. En dat voordeel geven ze door aan de klant, zeggen ze. Maar de vereniging Eigenhuis is niet tevreden. Die vindt namelijk dat de rente die banken rekenen voor hypotheken nog altijd veel en veel te hoog En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. We zitten naar BNN op Radio 1. Zoals iedere vrijdag inderdaad, zetten wij een punt achter de week. Vanavond doe ik dat met politiek, analist Sievert van Liende, journalist Kamal, Rijken, Erik Horton. Ja. Ik hoop dat mijn stem het houdt. Ik oh, heb, uh, anders dan pak ik het gewoon dan van je pak je over. Pak jij het over. Ja. Ja. Ik ben herstellende van een keelontsteking. En ik begin nu een beetje... Ja, ah, los te krijgen. Ja. Alcohol. Uh, ja, ja, doe mij eens. <laughs> smetten die handel. Hier. Radio 1.nl, klik je uh, op de webcam en dan kan je ons hier zien zitten. En dan uh, kan je zien dat wij kijken naar de wedstrijd Peksvolle. Roda JC. Ja, daar is het 3-2 geworden. De thuisploeg voor uh, de tweede keer vanavond op voorsprong. Het stond al in 2-1. Het is nu 3-2 tegen Roda JC. De spits die het moeilijk had vanavond. Wel heel hard werkte. Afdiets. Hij maakte zijn achtste van het seizoen. En misschien wordt de schade nog wel groter. Als Gravenbeek op pad is. Voorzet. Valpoort Oeh. valt als hij wil uithalen. Hij staat op de penalty stip. Maar deze kans gaat verloren zojuist. Het schot via het been van Danilo van een meter of 16. Via Afdits erin 3-2. En ik zou het volgens mij kort melden. Dit is niet kort. <tied> <end today. tied> Zet een punt. Die, die Afdits. Die Ragnar. Ja, die Ragnar. Die Afdits. Ja. Die, die is een beetje de Dinant Woestel van Black Swallows. Dat, dat lijkt hij er heel erg op. Maar goed. Um, ik, ja, ik, ik, ik zat net, ja, een plaatje. Ik zat net, net naar het nieuws te luisteren. Ik begrijp nooit zo goed dat als dan zo'n man zo'n kunstwerk onthult... waarom er dan bijvermeld moet worden dat dat 4, 4 miljoen euro kost. Dat wil je toch niet weten van kunst? Maar goed, dat, dat heb ik dan. Een plaatje. Tijd voor een plaatje. Voor een mooi plaatje. En voor een mooi plaatje van een vrouw die ik een heel, een heel klein beetje heb gekend. Maar ook een heel klein beetje... Uh, Amy Winehouse. Amy Winehouse oh, ja? overleed in 2011. Uh, ja, ja, dan wil ik ook weten hoe en wat. dat ga ik je zo meteen vertellen. Okay. Um, zij krijgt namelijk een, een, een, een heus gedenkteken en niet zomaar eentje. Er gaat in Londen een music walk of fame geopend worden. Oftewel, iets wat er in Amerika ook is. Nou, dan heb je dan zo'n sterren walk of fame. In dit geval gaat het geen, geen ster worden, maar een vinylplaat. En zij is de eerste die zo'n zo tegel gaat krijgen in Londen. Uh, en daar zal op gaan staan, er zal dus een, plaat, een, een vinylplaat zijn. Daar zal, daar zal bij staan Amy Winehouse, Londen. England Icon. En dat vind ik ah, heel mooi. Dat zijn ah, precies ah, ook de woorden die haar eigenlijk in een nutshell hadden. Misschien nog een drankje achteraan <laughs> nog gekund. Maar uh, nee, mijn eerste ontmoeting met Amy Wynos was toen zij 18 uh, lentes uh, jong was. En zij haar eerste plaat ging uitbrengen, die was nog niet eens uit. De eerste plaat heette Frank en die kreeg ik ergens, ik weet niet eens meer hoe, op tafel uh, gegooid. En toen dacht ik, wat is, dit, wat is dit voor stem? En toen bleek dat ze promotie deed in Nederland. En toen heb ik haar uitgenodigd voor een aflevering van het illustre That's Life. Aha. En daar was helemaal niemand aan het publiek. Ik denk eh? twee of drie mensen geloof ik en één fotograaf. Daar zijn foto's van. Uh, en zij was buitengewoon timide, uh, totdat ze, uh, geloofd of niet, een fles rode wijn in handen kreeg. En daar twee glaasjes uit had. Toen was het een stuk <laughs> makkelijker. En toen zong ze de bron te zingen. En uiteindelijk zijn we geëindigd uh, langs al die leven, omdat ik net een paar dagen daarvoor jarig was geweest. Langs al die leven zingend met haar op mijn rechterknie radio makend met z'n tweeën. En dat is uh, blijkbaar nooit vergeten, want ik heb er daarna nog twee keer gezien, drie keer gezien, drie keer gezien. En toen was het, elke keer was het uh, wederom gewoon heel leuk. En toen had ze zelfs. die ook al die manzinnige stem? Of, of, of is dat ja, later door nee, lu Luister maar aan, aan. Ik, heb hem, ik heb hier een opname uh, van... Dus, dus van, van, toen. van Nee, dus is van de eerste plaat. Uh, dus uh, uit die tijd, en uh, het nummer heet Stronger Than Me. Het begint heel grappig, het begint met een soort van... Uh, soort in, echt een introotje, hoor MUZIEK Toen wisten we nog niet helemaal waar het heen ging. Uh, maar toen kwam ze Mark Ronson tegen. Toen kwam die, natuurlijk, die fantastische uh, uh, Back to Black plaat. Maar dit is van de eerste plaat. Stronger Than Me, dit is Amy Winehouse. Just stronger Than Me You've been here. Welke platen er nog meer een enorm succes geworden zouden zijn als ze ingezongen zouden zijn door Amy Winehouse. Ja. Caro Emerald. Ik denk dat wel gelijk wel. Carol Emerald is natuurlijk ook buitengewoon succesvol. <laughs> uh, dit was de uh, hier begonnen het uh, wat mij betreft, mee, uh, uh, wat Amy Winehouse betreft. Van het allereerste plaat, Frank, hoorde je stronger Than me? En ik vond het heel even nog wat zo schattig dat Seward zei, zei je net. Ik mis haar gewoon. Ja. ja, ik mis haar stem gewoon af en toe. Dan hoor je zo'n liedje en dan denk je. Ah, stel je voor dat Amy Winehouse dit nou had gezongen. Dan mis ik echt een beetje zo harsten. Nou, ze krijgt dus een heel mooie, een mooie tegel. Daar kun je in Londen even overheen stampen. <laughs> ja. oh. hey, Goed. Het eh, nieuws van deze week, jongens, daar gaat. Ja, ja, ja, ja, ja. Spannend dit. Goedenavond, er is een nieuwe paus. Kardinaal Bergoglio uit Buenos Aires, Argentinië, En hij is nu in Rome, op het balkon. We schakelen rechtstreeks over in dit pausjournaal. Holy fuck, Daar is toevallig. Een nieuwe paus, precies op het moment dat het pausjournaal met duwtjeblok erop is. Nou, kom maar op. <laughs> Daar. Ja. Kom, come on. Kom op. Waarom horen wij niks? Ik wil dit is jouw programma. Kom on. Ja, wij kijken hier natuurlijk uh, net... in Nederland naar uh, bijzondere beelden. De nieuwe paus, Bergoglio, de eerste niet-Europeaan, een Braziliaan. Maar in ieder geval een Thijs-Amerikaan. Mm -hmm. Hij is 76, dat is iets ouder dan de verwacht hadden, maar hij ziet er nog vitaal uit. Ja, of zoals in Willemijn V. zou zeggen... hij wordt met de minuut sexier. Dat was toen ik hem voor het eerst zag lachen. <laughs> toen oh. brak de hemel open. Ja, Whatever. Het nou. wordt sexier. <laughs> met zo'n strot in bed liggend. <laughs> ja. en laten weten via Twitter... hij wordt met de minuut sexier. Ik wist niet wat ik, ik was. Ik, ik, ik was in een ideeën. Ja, ik wanneer net. zeggen. Paniek. Lang de cortisone. Ja, precies. Ja, ik zat er inderdaad op mijn knokje toegevuld. Siward, jij hebt gekeken? Ja, per ongeluk. Per ongeluk. Ben, nou ja, zeg maar, ik ben een beetje schijnkatholiek. Uh, als in, zeg maar. Ik ben wel helemaal zo opgevoed en uh, ik vind de cultuur ook nog altijd wel belangrijk. En uh, nou, als ik in Rome ben of ik ben in Nederland met een feestdag. dan ga ik er altijd wel naartoe. Maar ik heb dus echt helemaal niks met de paus. En dan denk je nou, dan ga ik dus niet kijken. En dan ga je dus toch kijken. Dus echt zo door dat Sinterklaasjournaal. of door uh, wat de NOS er allemaal weer uh, van, uh, van prutst. Uh, maar ik vond het vooral zo lijp eigenlijk... dat je gewoon dat gordijn gaat open dan komt de man soort heel onwennig naar buiten... En dat iedereen in vervoering raakt en uh, gaat huilen, janken. Iedereen gaat door zijn dak. Het ene te het is Bonacera. Ja. ja. Heel Twitterflat. En, en dat je dan denkt: oh ja, uh, dan heb ik heel erg zo'n Johanna. Zeg maar, het is 2013, mensen. Ik dacht dus dat, je... dat toen hij daar voor het eerst kwam Ik dacht dat hij. Dat hij, hij leek een beetje alsof hij een beroerte kreeg te plekken. Want hij stond daar. Hij stond ja, zijn, zijn hand omhoog. Ja, ja, ja. En hij stond alleen maar zo, hij stond alleen maar zo te, te staan. Hij brak die lach door. Ja, totdat de lach bedoelde. Ja. Ja. Ja. Maar dat da da da da duurde echt al lang. Het was nee, een maar lang duurde dus... heel even voordat de Heilige Geest. In hem neerdaalde yes. volgens het mij. Is ook, het is ook gewoon een aaneenschakeling een, een, een van rituelen en mensen vinden dat prachtig. Uh, ik zag het toevallig op Al Jazeera. Dan <lacht> zou je nog dus niet echt <lacht> denken dat dat het, uh, het kanaal zou zijn waar, waar dat helemaal uh, uitgebreid wordt uitgemeten. Maar, maar gewoon werd het live. Dus wel. live. Live. En blijkbaar uh, nou ja. is de Arabische uh, viewer ook helemaal pauze adept. Ik zie de, ver, de, de verkiezing van de hoogste Ayatollah in Iran nog niet op CNN verschijnen. Dus ik vind het tamelijk liberaal. van. Uh, ik vraag me af, of mijn vader kwam binnenstormen. Ja, met eten. Mijn ouders hadden heel lief een paar dagen eten voor mij gemaakt. Kom uit bed nu. Je moet naar de pauze. Je ja, moet de naar de pauze. dan die maar voor de televisie kijken. Historisch. Oké, okay, pap. Ja. Ja. Maar het ja, is toch gek dat iedereen denkt gezien. dat nu alles gaat veranderen, toch? Dus hij is al 76 jaar gestaan. Super conservatief. Ja zelfde kleedje, zelfde uh, behangertje. Nou ja, we hebben het er van de week wel kort over gehad. Want ik zat hier op, uh, wat was het, dinsdag woensdag? He? Ja. Dat dat gebeurde. Um, we hebben het er wel over gehad dat het natuurlijk wel sinds 745. Het eerste dat er niet een Europese um, um, pauze is en dan één in Zuid-Amerika, wat natuurlijk een ja, Duits Ja, maar goed, dan wat een buitengewoon katholieke uh, ja. werelddeel is natuurlijk en een, mm. en, een, en een werelddeel waar nog een hoop te winnen is. Uh, um, dus ja, er zal, daar zal eh, niet voor de katholieke kerk, hoor, als wel economisch een hoop te winnen is. En dat gebeurt ook. Dus ja, de kerk zal dat toch mee proberen te maar lichten. Argen, dus er zal wel iets veranderen, toch? Argentinië is wel hot, hoor, momenteel. Ja, daarom. Ik bedoel, we krijgen Argentijnse koninginnen, dus Argentijnse paus. Ze hebben Messi. En dan hebben ze natuurlijk nog Maradona. Al dat vlees. Al oh, dat vlees. Oh, <laughs> Als dat ook nog de Lomo. Overigens, en Overigens, het laat, oh, laatste lekker. nieuws over. Er waren natuurlijk de geruchten, of in ieder geval meteen die foto met hem en Fidela, geloof ik al, op woensdag. Hè? Uh, direct uh, verschenen. En het laatste nieuws is nu van verschillende kanten. Duiken ontlastende verklaringen op over het verleden van uh, Franciscus. Hij heeft uh, weliswaar niet scherp stelling genomen tegen het militaire bewind in Argentinië. Maar hij zou het wel degelijk hebben opgenomen voor die twee vervolgde jesuiten. Dat is dan uh, het laatste nieuws om hem te ontlasten. Ja. Hij had geloof ik ook politieke gevangen in zijn huis, toch? In zijn ja. zomerhuis of iets dergelijks. Dat zegt die mochten nu. onderduiken. Ja. Okay. Goed, Luc, volgende. Nou, komt een nieuwe naam voor alle publieke zenders. In plaats van gewoon Radio 1, 3FM, Nederland 1 en Nederland 2 en zo... gaan die zenders NPO, Radio 1 en NPO 1 en NPO 2 heten. Nou, dat is erg. Je gooit een ijzersterk merk... Overboord. En je komt met een merk wat sowieso niet sexy klinkt. Wat niet in de, in, in, in de beeldvorming helemaal niets, iets heeft van. Oh, leuk, ik kijk naar NPO 1. Ja, en dat er wel mensen nu altijd wel zeggen. Oh, wat leuk, ik kijk naar Nederland 1. Ook al is er volkomen bagger op. Nou, dat komt allemaal door de naam. Die is goed en dus is de zender goed. En daarom scoren bijvoorbeeld Radio de Grote tering ook niet zo goed. Sloeg niet aan. Volgens het publiek, omroep, papam Henk Haagort is de naamswijziging <laughs> gewoon echt nodig. Het kan ons wel schelen dat wij in de toekomst de mensen het publiek kunnen bereiken met onze programma's. En dus het is belangrijk dat die vindbaar blijven... en eenvoudig gevonden kunnen worden dat je een eenduidige afzender hebt. Ja, veel mensen vonden de timing van die naamsverandering niet zo lekker. Nee, veel gedoe natuurlijk over... ja, maar we moeten ons helemaal kapot bezuinigen en dan nu dit. Maar Siebert, jij snapt het wel. Nou ja... Ik... Ik had ook in de eerste instantie zoiets van what the fuck. En zeker die naam, ik snap wel. Maar goed, als je dan uit omroep Max gaat klagen dat iets niet sexy is. Dat is dan wel weer. <lacht> <lacht> dat is zeg maar in principe wel het beste voor. Maar. Uh, nee, wat ik wel snap is zeg maar... Uh, Kemal heeft het volgens mij ook, maar en Luuk misschien ook wel. dat Wij kijken bijna geen tv meer op de tv. Nee. En als ik dus... Uh, ik heb serieus, maar Waarom sla je die... mij nou over? <tie> <tie> je, zag, <tie> je, zag, je zag... Je zag die Driespunst antenne in mijn auto liggen natuurlijk. <tie> nee, maar als ik gewoon Radio 1 probeer te luisteren, uh, dan... Uh, ik, kan het. ik kijk het gewoon op mijn tablet of zo. En dan uh, tik het in. Dan krijg ik eerst een BBC. Dan krijg ik iets Braziliaans. Dan krijg ik nog iets Spaans. Nou, ik snap wel op zich dat als je dus via tablet scherm gaat kijken, dat je daar wat bij zoekt. Alleen, ja, kies dan iets wat... radio. Leuk. Ja, ja, met ja. de webcam. Ja, ja, ja tuurlijk. Ja. Maar, is, uh... maar op zich is die .nl, ach, die radio1.nl, dan ben je er namelijk. Ja, maar, maar ja. dat is niet misschien altijd het bordel waar je zit, dus dat snap ik wel. Alleen kies dan een godesnaam iets dat wel gewoon uit je, uit je strot te krijgen is. Ik bedoel, NPO. Nou, nou dat... dat valt toch ook wel weer mee. Ik bedoel, uh, ik, uh, laat ik eerst vooropstellen dat ik het een uh, non-discussie in de polder vond deze week. We ik kunnen ook. veel beter een fundamenteel dus... debat voeren over de toekomst van de publieke omroep dan over ja. de naam. Nou, dat doe ik niet aan mee. Ook, en, en, en, en, en verder, NPO. <laughs> MPO. In Amerika heb je HBO en je hebt NPR. En iedereen kent het. Hey, volgens mij wel al jarenlang AVRO, NCRV, BNN, KRO. Ik bedoel dat het bestaat ook. Ja, nee. ja, ja. Ja. VPRO heeft laten, trouwens laten weten dat ze in een omroep ge tot in de ja. lengte van dagen ja. van, dat is van vasthouden onzin. aan die oude namen. Maar ze hebben toch ook een paar jaar geleden heette Nederland 2... nog gewoon TV2. Dat, oh, ja. was. dat, dat, dat ja. was een paar jaar geleden nog. Ik vind dan ook dat de VPRO gewoon de puntjes er weer tussen moet zetten. En gewoon weer de vrijzinnige <laughs> ja. Stadse radio ja. omroep moet gaan Ze Zou je dan hebben dik punt erachter. Zo, die... de Ragnar Pext, Bolle, Rode JC. Maar een kleine 2,5 minuut voor Rode JC om de 3-2 achterstand goed te maken. De ploeg van Ruud Brood, dat is Rode JC, heeft een extra spits ingebracht met Lebedinski. wachten nu. Op de vrije trap van Zwolle. De bal ligt een meter of twintig over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Zowel Oud-Volendammer, een verdediger van de Welf, juist is gekomen bij Peck Om deze voorsprong vast te houden. Snelle combinatie aan de linkerkant. Die vrije trap is genomen. Afditsch zoekt de hoekvlag op. Drie mensen van Rode JC zijn kielzocht. En daar is Afditsch naartoe gegaan. Naar die hoek dus weet om tijd te rekken. Secondes te pakken. En hij verdient daar ook nog een hoekschop. Of is het een vrije trap? Nee, het is een corner voor de thuisploeg. Gunstig dus voor het elftal van Pech Schwolle. Dat gaat stijgen op de ranglijst. Dat naar 29 punten toe gaat. En dat betekent dat de ploeg terugkomt op de 12e plaats. Maar één puntje achter FC Groningen. Zeer knap. Nou. Met een elftal. Veel onbekende spelers toch. Zo is het gegaan, dit seizoen allemaal bekend geworden. Maar wie had van tevoren gedacht dat Zwolle zo goed mee zou doen? Hoewel natuurlijk de concurrentie dit weekend nog in actie komt. Zo is het ook. Corner is genomen. Vrije trap voor Rode JC nog een keer. Dat was geen dreiging. En misschien is dat allemaal een van de laatste kansen voor de ploeg uit Kerkrade. Met nog maar een dikke minuut in de officiële speeltijd. Om die gelijkmaking op het bord te krijgen. Er komt een wissel aan. We gaan nog even door. Het is 3-2 voor Peck tegen Roda. BNM Today. Zet een punt achter de week. De mijn... laatste alweer, niet? Ja, mijn plaatje. Een plaatje van Royal Parks. Dat is een nieuw ja, beentje. Like. You like? Yes, Oké, okay, like. nou, dat is fijn. Ga ik voor de mensen die uh, nu luisteren even vertellen wie dat nou eigenlijk is? Als je van bent als Johan en Daryl Anne houdt, dan. Ja, <laughs> Johan. Johan. Oh, God Ach, ze hebben zijn wat ziel. was hebben ja. daar verliest op. Ja. Die op, op, uh, op, op de hele, de hele band. band okay. ja. Dus ook op Diederik Nonnen, gitarist van ja. de desbetreffende band. Uh, speelde ook bij Daryl Ann En hij uh, ook zo hier en daar ook nog eens een keer uh, met anderen op. Maar heeft inmiddels dus een solo project, of althans een nieuwe band opgericht. En die heet Royal Parks. Dit is de eerste single, die heet She...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 Dat noemen wij wachtelijke popmuziek, noemen wij dat. Van het gelijknamige, zelf album Royal Parks. Hoor die Royal Parks en She... Harry is Wie? weer aan het vechten. Harry, ja, ja, in de ring deze keer waar het hoort. Deze avond vecht hij een partijtje tegen een Wit-Rus. Iedereen gaat ervan uit dat hij die wel gaat winnen in het K1-toernooi. Ja, en dan blijkt in een keer dat Erik Corton daar verstand van heeft: van, van kickboxen en ja, K1. Nou ja, je zat erop vroeger, je deed eraan. Ja. Maakt hij een kans eigenlijk? Badder ja? maakt altijd een kans. Badder is namelijk een, uh, een natural, zoals dat dan zo mooi heet, binnen die sport. Even afgezien van wat er allemaal loopt. Maar als je het even puur sportief bekijkt, is dit... Deze man heeft uh, uh, die, pre precies de juiste attitude om eigenlijk iedere wedstrijd te kunnen winnen. Ook al, uh, ook al moet hij uh, tegen Goliath. Dat maakt niet uit. Want namelijk... hij is niet bang. Ah, hij is niet bang. Nee, en hij is razendsnel. Hij is supersterk. En hij heeft een soort van telescooparm. Want als die uitgaat, daar, daar krijgt hij iedereen mee tegen. Coco Gadget Arms. Ja, echt... Nog nooit zoveel aandacht geweest voor zo'n wedstrijd? Vertrekt overdreven dit? Of? Nee, nee? Uh, dat is een loop der dingen. Ja. Ja, zo goed, gaat dat. En goed dat hij daar staat? Nou ja, ik, ik heb het op, een gegeven, op een gegeven moment ben ik een beetje afgehaakt met uh, Badahari. Ik heb het van de zomer goed gevolgd. En uh, ja, het was, uh, het was zoveel nieuws. Harry zus, ja. Baddehari zo. Uh, dus ik, ik volg het eigenlijk al twee maanden niet meer. Dus waar, wat is er op dit moment aan de hand? Niemand heeft gewoon in de gaten gehad... dat het een buitengewoon zorgvuldige marketingcampagne... voor dit gevecht was. Dat <lacht> heeft gewoon niemand in de gaten Dat kun je de Japanners toch nageven. Ja, precies. Luc. Ja, um, Anouk heeft een nieuw liedje. En dat is een bijzonder liedje. Want met birds gaat ze ons land vertegenwoordigen... op het Eurovisie Songfestival. En mm. it goes something like... Nou ja, uh, yeah, something like this... <lacht> Bro. Life without you I'm not going we kwam uh, Anouk binnen op nummer 1 met uh, dit uh, prachtige nummer. Bij de boekmakers gaan we ook lekker. Bijna overal staat Anouk op de derde plek. En dat is echt extreem hoog voor een Nederlandse inzending. Meestal staan we op min 9. <lacht> nou, Kamal, van jou moeten we het niet hebben. Qua toejuichen. Jij vindt het niks? Nou ja, het, uh, het is de zoveelste poging van Nederland om het Festival te winnen. Laten we er maar mee ophouden. Om mee meer te winnen? Om überhaupt mee te doen. <lacht> we mee te doen. Nee, Anouk nee, uh, nee. wens er alle succes. Uh, ja, ze is uh, te klein voor Nederland en uh, te groot voor de wereld. Maar misschien nu niet. Dus, uh, ik weet. denk vooral alsof ze in de Oekraïne zitten te wachten op zo'n net iets te. Ja, het, uit, het is uitgesteld in het Oostblok die... en uh, Turkije en zo wordt. Dit kan scoren toch? In nee, oost -Botlanden? Ja. Nee, maar weet je, wij muziek? vinden er een rockbitch. Maar dat, dat die vinden ze mensen toch in. Mensen kennen haar nee, ik denk niet dat dat, je niet dat, dat dit gaat worden? Uh, ik denk op haar plaats. Heel leuk. En hij staat nu op nummer 1. Ik denk dat we daar al hartstikke leuk blij... Ja, dat in in, in België gaat dit wat worden. Ja. Nou ja, ik wou, ik, wou, weet ik je, vind het, het is, trouwens een mooi nummer. Dus oh, ja, toen hebben we goed nog ja. even afgezien daarvan. Ik bedoel, mol, mol, of in Moldavië en Letland hier ogen, ogen mee gaan gooien, ik weet het niet. Want die zitten toch een beetje op een andere vibe. En we hebben het natuurlijk geprobeerd met uh, hysterische, verkleden mannen met een brandende kaars in hun kont. Maar dat is ook niet gelukt. Dus uh, ik vind het op zich een eerbare poging. En dat Anouk het doet, ik vind het op zich dan wel weer grappig dat ze daarheen gaat. En dat ze dan nu al heeft geroepen dat ze camera-repetities niet gaat doen. Dus dan denk ik, nou, maar, ja, ik ook leuk we, hoor. We zien het wel. Rijden, ja, toch, ja, top, ja, top. Ja, ja Maar volgens ja, mij, iedereen kunnen, vindt het leuk in, ja. in Nederland. Ja fantastisch. Ja, maar goed, dan, dan, heb, dan, heb, dan heeft het toch Je al project, voor de helft zijn doel bereikt. Ja. Ja. voor Nederland wel. Ja. Voor Nederland ook. Ja. Nog meer muziek. Het Koningslied componist John Eubank maakte gisteren in de Wereld Draait Door de melodie van het Koningslied bekend. Dat is volgens mij al een paar dagen terug. En dat gaat zo. Mooi wel, hè? Ja. Was ook al meteen kritiek, want er waren een paar mensen en die vonden het lijken op een liedje. Ten Thousand Reasons van Matt Redman. En die gaat dan zo... Zou dan kunnen zeggen, lijkt het erop? En dan zou het antwoord zijn, ja, heel erg. En het zou ook nog eens heel erg lijken op het nummer Behabled van de Zeeuwse band Surrender. Anderen, <laughs> anderen vinden dat het lijkt... op het nummer Behemoth? Ja, heel helpt. Anderen vinden dat het lijkt op de teamsong van Shrek en zelfs op een Japans panfluitlied wordt ook vaak genoemd. Dat dit mensen ook denken aan een liedje van de IJslandse band Monsters of Men. Kortom... Prima melodietje. <laughs> Plagiaat van 10.000 mensen. Godzijn. Weet je waar het ook op lijkt? Nou, at your service, ja, van Gerard Joling. Yes, uh, yeah, yeah, yeah. uh, schitterend. Over de koningin en nadang trouwens, die hebben geen tijd voor dit soort dingen hoor. Die hadden vandaag de vrijwilligersdag NL doet. Prins Willem-Alexander en Maxima gingen bolen met ja. daklozen en Patrick ging ponies kammen. Morgen staan nog paintballen, karten, geitjes ei en verstoppertje op het programma. <laughs> hey, Pony's en... kammen? Ja. Oh. En uh, um, de Polonaise voor de koning. Ja, nice. Het is een serieus een best wel knap Amsterdams reclamebureau. Die normaal echt hele leuke dingen maken. Die willen dus dat je een online polonaise gaat lopen. In elke stad komt een soort van scherm met dat we achter elkaar in polonaise lopen. Nou ja, uh, welkom uh, naar Nederland. Ik uh, vind ga, het best ga, ga jij een Polonaise? Nee, natuurlijk. Ja, ik nee, ga wel een Polonaise. Maar Hallo, hij moet beschermen. die konstamlezing doen. Dan gaat je nog <laughs> niet in Polonaise. Nee. Ja, ik vind het best wel jammer. Je, je had die uh, Jubilee-tour uh, in Engeland... van uh, Queen Elizabeth. Yeah. En dan had uh, Gary Barlow. Je ja, had dit... echt een briljante... Check! Ah, kijk, dit is samenwerking, Luc. Dit is mooi, hè? Ja, dit is een uh, nummer dat hebben ze opgenomen in de hele Engelse Commonwealth. Met uh, gasten uit uh, Kenia en uit Australië, met uh, uh, aboriginals. En het was zo goed eigenlijk. En dat je bijna denkt, nou, dit gun je naar nou de koningin uit. Ja, maar in Engeland dus, kunnen en ze dat. Koning. In Engeland kunnen ze dat. Ah, joh, dat gaat ja. ook. Ja, nee, John Hewbank is ook gedeeltelijk Simers van Vrienden, dank. Maalrijke dank. Eerst Barton, Luc. Heren een prachtig weekend toegewenst. Ja, nee, en ik ook. Juist met je kerel. Ik ga weer naar bed. Oh nee. Hoe nochtig overnacht nog ja, nee, zondag ga ik naar bed. Ja, je zondag ik ga bed. zondag al naar bed. Ga zondag naar bed. Jij een IKEA bed? Dat is wel. Ja. Heb ik een IKEA bed? Waarom heb jij een IKEA bed? Hoezo, waarom, waarom Wil jij waarom weten wil, wil wat wil jij jij dat voor bed ik heb? Ik heb ja. er even uh, uitzoeken. Oh, Kimmel. ja, precies. Huh? Maar je huh? kun, ah, die ja. zondag kun je al naar bed. Ja. Zondag. Oh, <laughs> dat <Zondag>. oh, <Zondag, laughs> is toch ruim op tijd. <laughs> heb je trek willen wijn? Nou, nee, ik kan zondag al naar bed. <laughs> <Ja>. <laughs> je moet niet zoveel slapen hoor. Is niet goed voor je? Is dat bier nou echt goed als je een keelontsteking hebt? Nou, ik zou een borreltje nemen. Sport op radio 1.